De nacht op één. Welkom in het tweede uur van, uh, van de Nacht op één, waarin we het vannacht hebben over opvoeding. En het eerste uur dat vloog voorbij met allerlei verhalen van, uh, van luisteraars. Het is echt een wel een onderwerp uh, wat leeft. En uh, ja, sommige luisteraars die zijn heel goed in het onderhandelen. En uh, een van is Jos, want die, uh, die zei toen het journaal eraan kwam van nou, dan praten we toch gewoon daarna even verder. En vooruit, Jos, je bent er ja, nog, hè? Nee, maar je kunt, je kunt geen tip geven in, in het algemeen, want iedere situatie is verschillend. Maar dat, ik denk dat je gewoon een, een instantie moet benaderen of, of, of, uh, of een mediator. Of, of, en dat het, uh, het is gewoon de on ongelijkheid van ouders, denk ik. Dat, ja. uh, even, even nog, mochten de mensen zijn die net inschakelen, ik vroeg jou om een soort gouden tip. Want jij bent zelf gescheiden en hebt, uh, hebt ja. wel een dochter opgevoed, dus ook een beetje samen met, jou, uh, met jouw ex-partner dan. En ik vroeg je, van, kun je dan één tip geven voor mensen die ook gescheiden zijn en nog wel een, een jong kind hebben? Ja, dat vind ik moeilijk. Want het ja, net hoe je zelf in elkaar zit. Wat je, wat je, ja, het is altijd heel pijnlijk. En probeer het kind niet als als, ja, als, als, als, als, als le, vecht, uh, object te gebruiken. Ja. Dat je, dat je, je moet het... Uh, ja, ja, wij waren niet echt onvrede met elkaar. Ik voelde... Het, we voelden geen, geen liefde, ze voelde geen liefde meer en is toen weggegaan. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk, maar ja, dan moet je toch doorgaan. Maar en, en, wat voor, en wat voor problemen kom je dan concreet tegen als het gaat om opvoeden? Uh, wat voor problemen kwam ja, je zeg maar, dan tegen, omdat, er geen, omdat jullie niet meer goed met elkaar... Uh... Dat, dat het kind van de ander afkomt en dat, je, dat er verschillende situaties zijn. Dat, dat je op een gegeven moment verschillende, verschillende methoden erop nahoudt. Of dat je merkt van de ander het niet goed en dat, dan niet, dat, dat je niet op één lijn kunt komen, dat, dat moet wel. Ja. Maar daar moeten instanties je bij helpen. Of dan moeten ze je al, allebei de, de personen, uh, de ouders, nagaan. Ja, omdat je eigenlijk natuurlijk ook dan nog wel met elkaar over moet kunnen praten. Ja. Ja, maar bij Ten behoeve van het kind. In, in die rapporten er staat dan altijd van beide ouders leven in voortdurende onvrede met elkaar. Waar het kind bij betrokken, ongewild bij betrokken wordt. Maar er staat. Ja. Ik, ik ken mensen die al die rapporten verzamelen van bureaujeuzen. Maar dat staat overal in. Maar ze doen daar niks aan. Ze zitten niet, beide ouders zitten niet op één lijn. Ik zeg wel eens tegen pedagogen, dan moet je degene die het fout doet, moet je aanpakken. De, hè, die moet je corrigeren. Als maar... ik het fout doe, dan moet je mij corrigeren. En als ja. de, de, de, de andere ouder het fout doet, dan moet je die corrigeren. Maar dat doen ze dan niet. Maar dat is, is, is, dat, is dat dan altijd zo zwart-wit dat eentje het fout doet en de ander goed? Nou, dat kun je niet zeggen. Nou, fout en goed is ook niet. Maar ja, dat, dat zou dus kunnen dat vind ik dat, kijk dat vind ik dus weer zo moeilijk en dat, dat, dat, dat, dat, dat zou je dan zou je natuurlijk concrete dingen maar dat vind ik dat wil ik niet want dat vind ik maar dat, dat, dat, dat komt in de praktijk heel vaak voor ja en, en, en, en uh, zelfs bij de rechter als je dingen uh, op papier zet dat je denkt dat is wordt dat gelijk uh, gezien als uh, als fout dat jij fout bent dat jij de ander bekritiseert en dat is heel raar ik denk dat ja, dat artikel van, wat ik net uit de Volkskrant, van Ellen de Visser, mama's nieuwe vriend, blijkt dat ik vond. Zo'n goed artikel. En dus is ook onlangs een boek verschenen. Dat vind ik ook heel goed. Dat heet De Jungle van de Jeugdzorg, geschreven door Trus Barendse Ik heb dat ook in laten lezen voor blind en slechtzienden, omdat ik het een heel goed boek vind. Het gaat precies wat er kan gebeuren als je met Bureau Jeugdzorg in contact komt. Hoe dat, uh, ja, in, in wat voor circuit je dan terecht kunt komen. Ongewild. Hmm. Maar is, is dat echt, want die, die mensen hebben toch ook alleen maar de intentie om jou te helpen? Nou, dat is, dat, dat is alleen maar goed. Maar het, dat, de praktijk wijst dus ook vaak heel anders uit. Het, het is, want ik hoorde in die reportage ook dat men zei van... Uh, ja, mijn ouders zijn bang dat hun kind uh, we, uh, uit huis wordt geplaatst. Maar dat gebeurt helaas heel vaak. Ja. O, o, onterecht. Onterecht? Onterecht? Ja, er zijn, het gaat door roddels en leugens. Het is geen eerlijk wereldje. Nee. Ik heb het zelf meegemaakt, want uh, mijn dochter kwam in, in, uh, in een groep terecht. En het eerste wat ze daar opschreef was, beide ouders zijn... Um, de, ja, de vader is blind en, die wordt, uh, en die, uh, het kind wordt overbelast met de zorg voor haar vader. En dat is helemaal niet waar. Ja. Want dat hebben ze... Dat, uh, ik ben er al twee keer, ik ben al een keer voor naar bureau gelijke behandeling geweest, want jeugdzo, de, die die groep had dat er al uitgehaald op mijn verzoek, maar bureau zag die die die die verspreidt het allemaal dankbaar dat ze weer eens negatiefs over ouders hebben. Ja, handicap was gewoon tegen jou gebruikt. Ja, en dat en zo kom je dan bij de recht en die leest dat ook. En met in dit geval ben ik dus ja, naar de commissie discriminatie geweest en die. Want de klachtencommissie had het er al uit, uh, die had het al uh, terecht verklaard, ja. bij bureau jeugdzorg. Maar daarna hebben ze het weer ingezet. Ja. Dus de, de, er zijn zoveel dingen die dan uh, in rapporten komen en die kun je er niet meer uit krijgen. Ja. En dat is, uh, ja, dat, dat, dat blijkt ook uit dat boek ook dat dat gebeurt. En dat is ontzettend jammer, want, je, want iedere ouder uh, is op zich een goede ouder. Ja. En, en, uh, <coughs> en je, hey. ik weet wel, er Als... zijn, nou, de slechte, die moeten ze natuurlijk eruit pakken. Maar ik, ik, ik, ik geloof niet dat er heel veel slechte ouders zijn. Nee. Oh nee, is is dat zo? Ik, ik denk dat er, wel, dat er wel slechte ouders kunnen zijn. Ja, tuurlijk kan dat. Maar dan moeten de instanties de goede en de slechte uit elkaar houden. En ik ben een goede ouder. En dat, ik heb, dat is nooit iets... Dat uh, dat bereikt nu ook. Ja, maar denk, denk je dat er ook dan veel ouders zijn die van zichzelf vinden dat ze een slechte ouder zijn? Die zullen er zeker zijn. Dat, dat kan wel. Maar goed, ik denk... Wat... Uh, uh, nou, nou, wil ik het even over het opvoeden hebben. Wat, ja, wat, ik, wat ik me even afvraag, hè? Want als, je, als, je dan een, uh, als je gescheiden bent en je voedt een kind op, wordt het dan ook een soort uh, concurrentiestrijd? Dat, dat, dat je hoopt dat ze bij jou leuker vindt dan bij, je, dan bij de ander en dat je de, af en toe een cadeautje geeft en uh, dat, dat beeld heb ik af en toe bij? Nee, dat bij mij niet. Dat wil ik niet. Ik, ik heb het kind heel veel liefde uh, gebracht en het kind houdt ook van mij. En ik, uh, uh, wederzijds zo, dus het, het is, dat is niet de bedoeling, dat moet je dus niet doen. Zij heeft niet het gevoel gehad dat ze moest kiezen? Uh, wat, wat, wat zeg je? Zij heeft niet het gevoel gehad dat ze moest kiezen tussen een van jullie? Nee, nee. Ja, dat heeft ook met praktische dingen te maken, dat ze uh, ook voor mij uh, koos. En af en toe, soms twijfelde ze ook wel, maar ik heb, ik heb dat nooit uh, het kind met vijandige bedoelingen daarheen naar de moeder gestuurd, van uh, gewoon bij de ouders, en dat vind ik ook, uh, dat moet ook zo zijn. Ja. En maar, maar wat, oh ja, dat wil ik nog even zeggen. Ik vind wat en ik. Dus heel laatst, graag, moeten we moeten wel afronden, want er zijn ook nog andere luisteraars die graag aan het woord komen. Hè, ja, maar hey, heel, ik vind heel kort, um, ouders moeten uh, als ze op de middelbare school komen, contact met elkaar blijven houden. En en, en je kunt nooit, dus in deze tijd moeilijk het adres van andere ouders vinden. En en kinderen hebben met het mobieltjes contact met elkaar. En dat is vaak heel problematisch. Ouders krijgen minder gauw contact met elkaar. Okay. En, het is allemaal privacy, hè? Ja. En dat is, uh, dat is jammer. Ik zou een oproepen van jou dat, dat dat meer gestimuleerd zou moeten worden... dat ouders van schoolgaande kinderen met elkaar contact kunnen zoeken. Ja, dan, kun je, dan heb je een hele vaste lijn. Om een soort klankwoord te hebben van hey, hoe doe jij dat bij jouw kind. Ja, zeker in grote steden waar het kind is en zo. Oké. Okay. Nou, Jos, laten we afsluiten met die oproep. Dank je wel voor, jou, uh, voor jouw verhaal en jouw, uh, jouw visie op dit onderwerp. Oké. Okay, ja. Fijne Fijne ja, nacht. Ja, opvoeden. Het maakt een hoop, een hoop verhalen los en een hoop meningen. En uh, nou, dat, dat is bijzonder. En daar is ook dit programma uitermate voor geschikt en bedoeld. Um, en dat kunnen we nog zeker een minuut of vijftig doen. Maar af en toe is het ook fijn om even uh, het gepraat te onderbreken met een heerlijke muziek. En uh, nou ja, met wie kun je dat nou beter doen? Met, met de, nou, ik mag toch wel zeggen, muzikale legende Oletta Adams. Met never New Love. I can always count on you I Letta Adams, de dochter van een dominee die natuurlijk uitgroeid is tot een, uh, een van de bekendste soul en jazz en uh, ook nog gospelzangeressen die we kennen. Uh, opvoeden is het onderwerp vannacht en uh, sommige mensen hebben een heel lang verhaal, maar Joop die wil het graag kort houden. Toch Joop? Hallo, goeie avond. Goede avond. Vertel. Ja, ik heb zelf geen kinderen, dus het is een beetje dwaas om daar uh, iets, uh, iets uh, over te zeggen. Maar uh, het gaat uh, over leren eigenlijk. Ja. En ik zag eens een keer een fragment op televisie en dat was een vader en een zoon. En die vader met alle goede wil, die was een rekensommetje aan het uitleggen. Ja. Nou, uh, ik weet niet waar het over ging, x 14 of zo. En uh, hij had het al vijf, vijf keer uitgelegd. Mm -hmm. en, en toen sloeg hij zijn vuist op tafel van, snap je het nou nog niet? Nou, en volgens mij is een kind een beetje hetzelfde als een computer van... Een computer die moet eerst opnieuw opstarten om te installeren, zeg maar, hè. En zo werkt dat ook met kinderen. Die moeten eerst lekker slapen en, en, en soms is één nachtje niet genoeg. Dus dan, het, kan, het kan wel een maand duren of zo. En eh, geduld is waarschijnlijk wel een van de belangrijkste factoren om het allemaal een beetje redelijk te doen. Oké. Okay. En, en hoe heb je dat dan zelf, uh, want je hebt dan geen kinderen, maar je bent natuurlijk wel kind geweest... Hoe ging dat bij jou dan vroeger? Nou ja, dan, dan vraag je wel iets heel lastigs, want uh, ik heb een heel slecht geheugen. En uh, uh, wat, wat betreft uh, opvoeding of zo, ik ben pas een beetje wakker geworden en, uh, op, mijn, op mijn vijftiende, heb ik het gevoel. Dus, uh, oh? Op. Ja, dat, dat is heel apart, want ik, ik hoor van andere mensen dat ze vanaf hun zesde of zo uh, meestal geheugen hebben. Ja. Maar dat speelt... Nee, bij mij is dat een beetje later allemaal. Maar, maar je kun, niks. Kun, kun, uh, kun je van de brugklas en zo allemaal niks meer herinneren? Ja, heel vaak. Als ik bijvoorbeeld op een... Uh, van een stijger was ik een keer gevallen. Echt incidenten. Maar niet... Uh, maar je weet niet meer hoe het vroeger thuis was toen je een jaar of acht was of zo? Ja, heel... Uh, echt, echt, dan moet ik... Uh, dan gaat het heel vaag over sfeer, maar ja. Okay. Want, want, omdat jij put maakt over geduld, hadden jouw ouders wel geduld met jou? Ja, ik trok mijn eigen plan toch wel een beetje, heb ik het idee. Maar, maar oké. Okay. Um, of, of wil je het hier gewoon bij houden? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat mag hoor Joop. Oké, okay, prima. Nou, fijne avond, hè. Dankjewel. Ja, ook bedankt voor ja. jouw uh, jou even kleine uh, mooie opmerking. Volgens mij okay. twitter je ook onder de naam Holland Verzuipt, hè. Ja, dat klopt. Ik, ik zag hem al binnenkomen. Een kind is uh, een beetje ja. als een computer. Ja. Oké. Okay. Dankjewel, avond. hè. <laughs> doei, doei. Dat was Joop. Uh, nou, misschien bent u het vergeten, maar u kunt inbellen. Dat kan op uh, 0800 1121. De telefoon stond roodgloeiend, maar als dat tijdens een gesprek is, dan kan ik niet opnemen, want uh, ik vertel het wel vaker, maar misschien weet u het niet. Ik zit hier gewoon uh, gezellig met een, uh, met een technicus, die voor mij alle technische dingen doet, maar de telefoon die moet ik zelf opnemen. Dus dat doe ik altijd even tijdens de muziek, zodat ik even wat, uh, wat bellers kan voorselecteren. Maar als u nu heel snel inbelt op 0800-121, dan kan ik, u nog, uh, kan ik u nog aan het woord laten. Misschien ook niet, want we hebben het uh, vannacht over opvoeding en we draaien ook af en toe muziek. En het, het is een interessant onderwerp. Ik, ik heb zelf, uh, ik, Mijn opvoeding is ook wel een beetje voorbij. <laughs> ik ben nog niet heel oud, maar, uh, maar goed. En ik luister ook nog wel af en toe naar mijn ouders. Maar dat is toch wel uh, ja, de echte tijd van opvoeders bij mij. Voor mij was dat. Uh, ja, ik, ik, ik ben dus, zeg maar altijd heel erg benieuwd of ik als ik dan zelf kinderen krijg. of ik dan net zo, net zo, uh, net zo ga opvoeden als mijn ouders dat hebben gedaan. Misschien kan de volgende beller mij daar wat over vertellen. Want er belt iemand in. Even kijken. Go uh, Goede nacht met de nachtopem. Um, ik geloof dat ik de rechtstreeks aan de lijn heb. Ja. Um, zal ik dan de radio even uitzetten? Ja, dat lijkt me verstandig. Dat, dat, dat schijnt hinderlijk te zijn. Dat heeft u goed berekend. Ik heb er zelf geen last van, maar ik hoor dat wel eens. Met, met, met wie spreek ik? U spreekt met Theo Muller uit Rozenburg. Theo Muller. En het gaat over opvoeding. Ja. En ik heb de indruk dat ik niet opgevoed ben geweest geworden. worden. Dat u niet opgevoed bent? geweest geworden, om het uh, op z'n dams te zeggen. Geweest geworden. Ja, <laughs> uh, want ja, uh, ik ben niet opgevoed dus. Maar... En, en dat heeft een nadeel, dat je geen goede dingen leert, maar dat heeft als voordeel dat je geen verkeerde dingen leert. Maar je moet het even uitleggen, hoe kun je nou niet opgevoed zijn? Je hebt, je hebt ouders? <laughs> ja, die heb ik. Ik heb, we uh, zijn allebei overleden. Ja. Mijn moeder was uh, vanaf haar veertigste zeer ernstig ongeneeslijk depressief. En die heb ik dus een gedeelte van die tijd meegemaakt. En dat was geen pretje, kan ik u verzekeren. Ja. Want ik ben, door, daardoor ben ik zelf ook. vanaf mijn elfde. zwaar en ongeneeslijk depressief geweest. En ben ik pas sinds een week of vier vanaf. En. ik kan u garanderen dat het leven er dan totaal anders uitziet. als wanneer je depressief bent. Ik geloof het graag, ja. En, en dan even de vader, was die, was die ook mijn een De vader doel? die. Um, die, heeft, die is in de oorlog is die, uh, bij de laatste Razzia opgepakt in Rotterdam. En afgevoerd. Die kwam totaal vermarrend met een baard. Vier weken later weer terug. Mijn moeder die wilde de deur niet open doen. Die herkende haar, hem niet eens meer. Want die was altijd keurig netjes geschoren. En na de oorlog kon mijn vader niet aan het werk komen. In de oorlog trouwens ook niet. Want het bedrijf waar hij werkte dat werd gebombardeerd. Dat was midden in het centrum van Rotterdam. Mm -hmm. En dat is nooit meer opgestart, dus hij had in de oorlog eigenlijk ook echt geen werk. Um, na de oorlog kon hij geen werk vinden, kon hij alleen maar werk vinden als hij naar Indonesië ging emigreren. Ja. En dat heeft hij gedaan, hij is een jaar in Indonesië geweest en mijn moeder bleef dus met drie kinderen achter. En dat heeft haar uh, psychisch ook geen goed gedaan. Nou, Wat heftig op... maar even, even om even een beeld te schetsen, want hoe, hoe, uh, hoe oud was jouw moeder toen, jou, toen jij geboren werd? Ik was haar tweede zoon en de eerste werd doodgeboren. en Ze was dus ongelooflijk blij met mij. Maar en hoe, een... oud, mijn, hoe ja? oud mijn moeder was. Ja, dat wordt verschrikkelijk gokken Want uh, ik heb haar leeftijd. Uh, ge geboortedatum heb ik niet in mijn hoofd zitten. Of en laat ik zo had... zeggen, weet, weet je nog op welke. Uh, is er zeg maar een tijd geweest. Dat, dat het nog wel goed ging met jouw ouders? Dat je dat, dat er. Uh... Mijn vader zei op een gegeven ogenblik. Ik had het eigenlijk al kunnen weten dat ze een depressie had toen wij verloofd waren. En daar zijn foto's van die verloving. En daar staan gewoon twee hele gelukkige mensen op. Ja. Ja, maar er was toen al volgens hem, achteraf realiseerde ze dat, toen al wat met haar aan de hand. Ja. En dat was, uh, dat was toen ze verloofd waren. Dus toen was ik nog niet geboren. Oké. Okay. Dus eigenlijk al sinds jij, uh, sind, uh, vanaf het moment dat jij geboren was, was het, was het al niet helemaal in de haak thuis? Nee, nee, nee. nee. Uh, maar mijn vader, die heeft op een gegeven moment, uh, sla ik een aantal jaren over... ...toen ze in een psychiatrische inrichting was... ...toen heeft hij... ...in die tijd was de enige mogelijkheid... ...om te kunnen, te kunnen en mogen scheiden... ...was ofwel overstel plegen... ...of aan een partner die uh, ongeneeslijk uh, depressief uh, was. Ja. Yeah. En de psychiater heeft op een gegeven moment... ...tegen mijn vader gezegd... Um, uh, ...als je wilt scheiden... Uh, ...dan ondersteun ik dat van harte... ...want uh, met deze vrouw valt niet te leven. En ik heb zo'n ongelooflijke... bewondering voor mijn vader... Want ...die heeft dat geweigerd. En de viel ook eigenlijk... ...we vallen eigenlijk niet te leven met iemand die zwaar depressief is. Dat, uh, dat reageert me heel erg goed. Ja. En dus... Uh, en, en mijn en vader... Die moest, ...mijn vader heeft zich dus... Uh, ...ja, die heeft zich doodgewerkt eigenlijk... ...want hij... ...in, in renesse verdiende die uh, voldoende... ...maar mijn moeder werd toen wij in een aankwamen ...gelijk opgenomen... ...en die heb ik sindsdien... ...een jaar of drie, vier... ...niet meer gezien... Dus toen ik die voor de eerste keer weer zag, dan dacht ik, wie is dat mens? Echt waar? Hè? Ja, vier jaar, als je, als je, op je op, rond je elfde uh, vier jaar je moeder niet gezien hebt. Ja. En, en die, die zie je dan voor het eerst in slonzige kleding in het Joris gasthuis in, in Delft. Ja. Waar mensen op, met dertig met man op een zaal lagen. En, en ze kwam een aan wel op, op mij aflopen en wilden me omhelzen. En dat wilde ik niet, want ik kende hem niet meer. Nee. He, dus van, van mijn moeder heb ik dus nooit een opvoeding gehad. Ik heb alleen de depressie geërfd. En mijn vader heeft dus uh, vanaf, uh, vanaf na de oorlog... heeft die ...twee banen moeten hebben, twee fulltime banen. Dus die had geen tijd voor jullie? Want de verzekering die betaalde bijna niks. Dus hij moest alles, alle kosten van de opname van moeder moest hij zelf betalen. Maar hoe ging dat dan thuis? Want jij zegt we waren met z'n drieën thuis? Er was een vader en drie kinderen drie kinderen en mijn, moeder, en mijn moeder die was dus uh, opgenomen. Ja, en, ja, en, en ja. had je dan een oudere, uh, oudere broers of zussen of jongeren? Of, uh... ik, ik ben de oudste. en Mijn tweede zus is anderhalf jaar jonger. En derde zus, mijn laatste, de jongste dus, die is uh, vier en een half jaar jonger. Oké. Okay. Um, en en uh, hoe ging dat dan thuis? Want werd jij dan eigenlijk een soort ouder voor, voor jouw twee jongeren? Nou, op een gegeven moment kon mijn vader dus de, de, de, de, de huishouding betalen. En toen waren wij zo rond de tien, elf... We waren nauwelijks terug uit Indië. En um, toen zei mijn vader: Sorry jongens, maar ik heb geen niet genoeg geld om het werk te kunnen betalen. En we, we moeten er maar van uitgaan dat we het met z'n viertje moeten redden. Ja. Dus jullie zouden allemaal wat moet, moeten doen in het huishouden. En uh, dat gebeurde ook. Alleen ik heb van mijn oudste zus uh, te horen gekregen dat zij geen poot uitstaken en dat alles op haar neerkwam. En ik denk dat ze daar gelijk in heeft. Die is, die is dus op haar, op haar twaalfde gaan haar moederen. Ja. En dat is veel te jong. En, maar dat is de enige van de drie kinderen die geen depressie gekregen heeft. Oké. Okay. Want, want mijn jongste zus die kreeg een acute depressie rond haar 45 ste En die werd als gevolg daarvan door het uh, academisch ziekenhuis in Leiden... waar ze hoofd, dus hoofdverpleegkundige was op de hart, dat bewaakte ze aldeien, werd ze onnotabene ontslagen om die reden. Zo. En daar heb, heeft ze gelukkig geen genoegen meegenomen. Ik heb helemaal geen juridische kennis, maar ik heb toch geholpen en een advocaat gezocht. En die heeft dat om gedaan weten te maken. Ja. Maar, de, maar alleen al dat je wegens ziekte, hè, dus wegens een, een psychiatrische ziekte ontslagen wordt... door notabene een, een te goede naam en bekend staat ziekenhuis, dat is te gek geworden. Ja. Ja, maar ik weet gehoord. wat het gebeurt. Ik weet dat het gebeurt, want als je als je gaat solliciteren en je vertelt dat je depressief bent, dan word je niet aangenomen. Nee. Maar laten laat, laat we even bij de, bij de opvoeding aan. Want je zegt dus al die depressiviteit was echt een erfenis van je moeder eigenlijk. Ja, dat is nooit wetenschappelijk bewezen, nog steeds niet. Maar wat ik wel een keer van een, een dokter, een Nederlandse dokter in Spanje hoorde, die zei, weet jij wel dat uh, een depressie aangeleerd is. Ja. En, en dat. dat, dat had ik nog nooit gehoord, maar het verbaasde me niks. En toen zei hij ook van, weet je wel dat, het, dat je het dan ook af kan leren? En dat knoppie heb ik nooit gevonden. Tot vier want weken dat, terug? Dat knoppie van uh, afleren. Nee, maar je, zegt, want je, je zei in het begin van het gesprek dat je sinds vier weken niet meer depressief bent. Nee, maar dat heb ik niet afgeleerd. Dat is, uh, ja, uh, ik weet niet of je dat prettig vindt om te horen, ik denk het wel. Maar dat, dat komt omdat God met me was. Oké. Okay. We zijn, we zijn Daar geloofde eeuw. ik dus ook niet in. Hè? Ik geloof er helemaal niet in naar die ellende die we Ik ben wel gezellig opgevoed. Maar tot voor een week of vier, ja, dezelfde vier weken, geloofde ik helemaal niet in god. Ik, ik, ik was van overtuigd dat die goede man niet bestond. Ja. En doordat ik van die depressie afkwam, ben ik ook in god gaan geloven. Nou, ja. En dat vind ik vooral heel mooi. Oh, oe. Eigenlijk. hoe gaat het? Want je u, u, u, u kwam eerst van de depressie af en daarna ging je in God geloven? Nou, dat ging ongeveer gelijktijdig. Kun, kun je dat um, eens uitleggen? Uh, ja, Proberen? dat ging, uh, moeilijk uit te leggen. ik uitleggen. Ik had voordat ik van die depressie af was, had ik op een gegeven moment een droom. En toen droomde ik dat God bestond. En dat, dat was eigenlijk de eerste aanzet. Ik ben, uh, daarna heb ik een boek gelezen. Dat is een fantastisch boek, vooral voor mensen die, de, die, die kanker hebben en, en een slecht immuunsysteem. Dat is een boek van, sorry dat ik even reclame maak, maar ik kan het niet laten. Van, hoe heet die man nou? Ik heb het hier ergens liggen. Ja, als je ja, je nee, maar maakt, maar, moet je wel zijn naam weten. Nee, maar ja, ja natuurlijk, uh, dokter Molenberg okay. heet hij? En, dat, uh, en dat de titel van het boek is, we toch ook even kwijt. Uh, is, u kunt meer dan u denkt, en dat kost 25 euro, ik heb er inmiddels 15 uitgedeeld, aan kankerpatiënten. Oké, okay. en wat schrijft uh, de beste man? Uh, um, ik kan het natuurlijk van harte aanraden, zelf te kopen, ik heb nog één exemplaar liggen, en dat kan ja, ik opsturen. Maar wat, wat schrijft de beste man? Ja, op, ik, ik heb de gewoonte, als ik een boek lees, om met de, de opmerkelijke stukjes daar een streep voor te zetten. Ja. ja een streepje... Uh, uh, om me eraan te helpen herinneren dat dat een, st een, een lezenswaardig stuk is. En wat, was een wat was het en meest opmerkelijke stuk uit dit boek? Het meest opmerkelijke stuk uh, voor mij. Dat heeft ook een rol gespeeld in het feit dat ik ben gaan geloven. Want die man is ook diepgelovig. Ja. Dus er zijn een heleboel hoofdstukken. En het ene laatste hoofdstuk is uh, humor. En het, het andere uh, hoofdstuk, het laatste, allerlaatste, dat gaat over God. En ik realiseer me dat God humor is ook. En uh, hij vindt voor genezing van, van kankerpatiënten en ook allerlei andere ernstige ziektes, dat humor een van de belangrijkste dingen is die je erin moet proberen te houden. En dat geloof in God ook heel erg helpt tegen allerlei ernstige ziektes. Ja. En, en waar ik, zit het dan in? Want ik, want ik denk, als ik het zo hoor, en ik vind het... Uh... Ik, ik geloof zelf ook. Uh, dat is niet per se een verrassing voor iemand die bij de EO ja. werkt. Maar ja, um, ik, als, als ik zo een beetje jou, jouw levensverhaal denk ik. Uh, jij hebt ook bijvoorbeeld alle reden om te, om, om te denken van ja. Uh, om, om boos te zijn op God. En om te denken ja als, als er dan een God zou bestaan. Uh, waarom uh, waarom maar, is dat mij allemaal overkomen? Nou, mijn dat, moeder. Dat, en uh... dat, dat, dat, dat snap ik. En daarom. Want mijn vader is erg gelovig opgevoed. Mijn moeder ook. En wij zijn ook heel erg gelovig opgevoed. Maar toen die alleen mijn moeder begon. Toen heeft mijn vader, uh, die is zijn gelovig ook kwijtgeraakt. Daardoor, hè, door die ellende. En ja, ik deed een beetje wat mijn vader zei. Dus ik was op mijn tafel, dat was ik het ook uh, zat. En ja, ik ben altijd tegen gelovigen geweest. Op de een of andere manier vond ik, dat, vond ik dat er heel erg veel huikglaars bij liepen. Terwijl je dan juist uiteindelijk door jouw eigen ellende weer bent gaan geloven. En doordat, doordat hij mij geholpen heeft van mijn ellende af te komen, want ik ben ook van mijn kanker af... Heb je, uh, je hebt ook ja, kanker gehad? Uh, ja, en ik, had, uh, ik, ik heb dat in mei 2006 gekregen wordt eerst. En toen kreeg ik te horen, na heel lang vragen, dat ik het nog vier maanden tot een jaar had. En inmiddels ben ik bijna zes jaar, uh, heb ik het overleefd. En dat komt alleen maar omdat ik alleen de eerste operatie geaccepteerd heb. En daarna me eigenlijk weggegaan ben ja. door geen enkele operatie meer te accepteren. En ook geen chemo en geen... Uh, ja, het het Want, lijkt alsof jij een leven waar ik een hele uitzending mee zou kunnen vullen. Maar ik, ik, ik, wil, nou, toch ga even, ik wil toch ja. even... Ja. <laughs> ik, wel wel ik, me terug een ik, keer. Ik, uh, privé bijvoorbeeld. Ik zou het hartstikke leuk vinden om wat langer met jou te praten. Oh, je... vind opvoeding vind ik een uiterst belangrijk opvoeding. Onderdeel en daar, ja. daar hebben we het nog geen eens over. Precies, had. want Allereen, laten, we daar, maar... laten we daar nog eventjes op, uh, op proberen te focussen. Want uh, uh, wat ik me kan voorstellen als dan zeg maar, hey, als, als je moeder uh, opgenomen was en je vader oh. was eigenlijk niet beschikbaar door het vele werken. Ja. Um, uh, had je dan ooms of tantes of, uh, of opa nee, en oma? Nee, wie, nee, wie namen nee, dat een beetje over? Nee, nee, nee niemand. Niemand? Um, nee, want ik was ook een. een, een ik, ik was dus toen al een jaar of twaalf. En, en uh, later door het gesprek met mijn zus ben gaan realiseren dat, dat ik vanaf mijn elf een bepaalde gebeurtenis is daar uh, depressief geweest ben en ik, deed, ik was verschrikkelijk verlegen, ik deed geen mond open um, ik heb uh, ik was van plan om in de, in de goede te gaan werken en uh, dat, ik heb een, een aantal jaren de tuin van een rijke oom onderhouden en dat maakt schatten niet. van mensen en als, als, als oh een kent, rijke oom een rijke oom, ja. Yeah. En als die tante riep, Theo, wil je koffie? Dan Ik, ik barst er van de dorst, maar ik zei altijd nee. Oh. He, dus ik durf het geen ja te zeggen. <laughs> Maar, maar dus als je ik zegt... Had, ik had met niemand, eigenlijk met niemand wezen contact. Ik heb maar als je zegt, die, die rijke omen, uh, de Theo, die, die ja? moet toch ook geweten hebben van jullie thuissituatie? Er moeten toch families zijn geweest die dachten van... Hé, hey, moet daar niet iemand af en toe even langs gaan Of, of een juffrouw op school die dat dacht? Of... Dat vind ik een hele goede vraag. En uh, ik weet het antwoord ook nog gelukkig, omdat een slechte geheugen... Um, ik heb één keer meegemaakt, Wij werden toen wij terugkwamen... met mijn, mijn beide zussen waren, waren schattige blonde meisjes... Ja. En ik was een zachtgerijnig jochter die zijn mond niet open deed. En er was één getrouwd stel bij, een oom. En die kon geen kinderen krijgen. En die, hebben dus, die vroegen toen of ze die dochters, of die, ja, de dochters van mijn vader en mijn moeder uiteraard, of die af en toe eens een weekendje konden komen logeren. Nou, eerst mijn oudste zus, dan naar de jongste. En daarna vonden ze dat ze mij ook moesten vragen. Ja. En ik heb daar dus een. Twee twee weekenden, of nee, een, een, een totaal weekend gezeten. En ik heb geen bekken open gedaan tegen die mensen. En toen kwam mijn vader me ophalen En toen hoorde ik mijn oom tegen mijn vader zeggen... Wat is er met dat joch aan de hand? Bro, er had geen woord mee te wisselen. Hij praat niet. Hij zegt niks. Hij kijkt alleen maar. En ja, dat, uh, dat klopte. Maar ik denk dat mijn vader zo ongelooflijk gewend was aan de situatie met, met, met mijn moeder... Ja. Dat hij zich wel niet realiseerde dat die kinderen dat ook wel eens krijgen. Nee, hij had geen tijd om, om oog voor jullie te hebben eigenlijk. Nee, dat, dat zeg ik net. Hij werkte zich dus dood en op zijn 59 dus was hij ook dood. Ja. En dat is te vroeg natuurlijk. Ja. Ook, ook in die tijd al. Ik vind het wel bijzonder Theo dat, dat, jij, uh, dat jij nu na al die tijd toch wel uh, weer redelijk je leven dan op de rit hebt. Redelijk. Meer elke dag sinds ik van die depressie af en ben, is elke volgende dag mooier dan de vorige. Ik leer me een hoedje, want ik heb nog heel veel te leren, realiseer ik me? Ik heb al aardig wat gerealiseerd. Want sommige mensen noemen me wijs. En dan denk ik van, nou, dat is leuk als je dat op je 72 toren krijgt. Maar ik zeg er altijd bij: ik heb nog ongelooflijk veel te leren. Ben je 72? Ja. Zo, dat is een. Ja, dat ga je ook al, hè? Nou, je, je klinkt jonger of zo. Ja, dat zeggen ze allemaal. Ja? Dat, dat is leuk, dat zeggen ze allemaal. Maar, en als ze me zien, schatten ze me ook, ook nog iets jonger in. Nou, bonus. Maar, uh, maar ik ben echt 72. Maar, en, uh, wat, wat heb jij je, heb je zelf ook kinderen gekregen of niet? Ja, ik heb één dochter gekregen. En daar had ik het dus eigenlijk over willen hebben, voor wat, het, wat de opvoeding betreft. Oh, nou oh, dan, dan komen we na tien na minuten eindelijk tot uh, waar je het eigenlijk over hebben. Oh, zijn 10 minuten bezig. Ik heb ja, ik... Dat we al een uur aan het praten zijn. Ja, Het, het voelt inderdaad al langer. Ik, ben, ik weet, weet niet precies klaar. hoe lang het is. Ja, nee. Nou, vraag, vraag er maar niet naar ook, want anders moet je onmiddellijk stoppen van de, van de redactie. Nee, ik, dat, is, um, dat is het voordeel hier. Ik ben mijn eigen redactie. Ah, fantastisch. Gefeliciteerd. Ja, ja, ja. dat is mooi. Ja, want ik bedoel, dan kun je net zo lang met me praten als je wilt. Precies. maar goed. Het, het, het... Zullen we het nog even over die opvoeding hebben? Nou, ik, ik ben, als, laten we zeggen, als afsluiter even benieuwd... hoe jij je, hoe je dan uh, de opvoeding van jouw eigen uh, dochter hebt aangepakt... als je eigenlijk ja. geen enkel voorbeeld hebt gekregen van jouw ja. eigen ouders. Ja. Uh, dus, dat vind ik ook weer een fantastische vraag. Ik kan het er nu over hebben, maar ik zal proberen het een beetje beperkt te houden. Ik, ja. ben, uh, ik ben op, toen mijn dochter drie jaar was... Ben ik van mijn vrouw gescheiden. En dat mocht in die tijd alleen maar als je uh, overspel bekende. Dus dat heb ik braaf gedaan. En ik heb me daarna nooit meer met mijn dochter bemoeid. Ik heb het aan haar overgelaten om weer contact met me op te nemen. Dus ik heb haar ook niet opgevoed, want zij, zij nam op haar achttiende met mij contact op. Dus van die hele opvoertijd weet ik niks. Ik weet alleen dat ik de verschoonde en uh, dat ik er in het stopte en dat soort dingen. Maar voor de rest weet ik helemaal niks anders. En, en de laatste keer dat ik haar gezien heb, toen was ze drie. En toen ben ik met mijn vrouw, mijn ex-vrouw dus, die nog steeds heel erg boos om me is. En mijn dochter verbiedt om contact met uh, mij te, op te nemen. Ja. En gelukkig is ze daar inmiddels, 45, is ze eraan gewend dat ze dat niet meer tegen de moeder vertaalt. Ja. Maar dat ze wel contact met mij heeft. En ja, nou kan ik beginnen om van haar te leren. En zij van mij, en ik heb twee kleinkinderen, een kleindochter en een klein zoon van, ik geloof, 11 en 7. En die zie je die ook? Heb ik, die heb ik nog nooit gezien. Oh. Maar, uh... dat, wordt, dat wordt ook hoog tijd dat ik die eens een keer ga bekijken, maar ik heb er laatst op de verjaardag op gebeld en toen hoorde ik dat het een beetje gerouwselmoes was en toen vroeg ik of ze, of ze bezoek had. Ja. En toen had ze dus uiteraard verjaardagsbezoek en daar zaten haar ouders ook bij. Ja. En toen vroeg ze vriendelijk of ik de telefoon neer wilde leggen... want ze wilde hun, uh, haar ouders dus niet plagen met mijn uh, telefoontje. Maar, want, maar wachten we, haar ouders? Jij bent toch haar vader? Ik ben haar biopap, zo noemt ze me. En, en nadat, jullie, nadat jij met je ex-vrouw gescheiden was, heeft, ja, is ze weer hertrouwd? Of ja, zoiets. gelukkig wel, want dat scheelde mij een heleboel geld, eerlijk gezegd. En daar zat ik toen hevig onverlegen, want ik, ik woonde toen de, de, de, de alimentatie voor haar... en een kind was nogal hoog. Ja. Dat kostte me de helft van mijn netto salaris. Dus ik ben toen in een heel erg krotje in het centrum van Rotterdam gaan wonen. waar ik bijna geen uur hoefde te betalen. Okay. Dus ik was blij, ook voor haar trouwens, dat het weer weer hertrouwd was. en ook voor mijn dochter. Maar, eh, even, eh, want ik, ik maak even een paar schaapjes, want anders dan. Uh, ik, ik, ik, uh, ik vind het een heel fijn gesprek, maar volgens mij kan ik anderhalf uur met jou uh, moeiteloos vullen. <laughs> uh, ja. Maar even wat, waar ja, ik nog, dan nog dan benieuwd naar ben. Nee, maar dat komt ook door de manier waarop jij reageert, anders uh, had je jezelf niet. Nou, dankjewel, dat, uh, dat zie ik als een compliment. Nee, ik, ik maak nooit complimenten, want heel veel complimenten worden gemaakt door mensen. Bijvoorbeeld, uh, de, de vrouw komt thuis van de kapper en ze vindt, die man vindt dat het haar voor een kans zit. En wat zegt hij tegen zijn vrouw? Dan maakt hij een compliment. Dat zie je haar leuk. Hoe, hoe, hoe wil je het dan noemen, wat je net zei? Ik meen het namelijk. Okay. Ik bedoel, dit, uh, uh, heel veel complimenten, die, vooral aan vrouwen, die zijn niet gemeend. Nou, dan, dan zeg ik in, dat in dit geval gewoon dankjewel. Maar, uh, maar, maar e e e even de vraag die ik net nog had. Um, ja. uh, het, het moet dan wel denk ik bijzonder zijn geweest, zeker als jouw vrouw uh, nog steeds zo boos op je is... en, en dus uh, je dochter had verboden om contact met je op te nemen, uh -huh. dat ze dat wel deed op, op haar achttiende. Nee, ja, toen, toen heeft ze stiekem gedaan. En toen kwam de moeder erachter. Ja, maar ik vind, ik vind het wel bijzonder het... dat ze dat deed. Ja, dat ze deed. Ja, maar ze wist ook niet dat de moeder zo heftig tegen was. Okay. Ze, had alleen, ze had alleen wel lelijke verhalen over hem te horen gekregen. Ja, maar dat wilde ze, ze zelf controleren. Ja. En toen heeft ze dus stiekem contact met hem opgenomen. En maar toen, de, toen haar moeder erachter kwam, ja... Toen, heb, toen heeft het nog 35 jaar geduurd van ik weer contact met hem kreeg. Zo, 35 jaar? Ja, zolang heeft ze het voorgehouden om wat te doen wat haar moeder van haar eiste. Ze wilde haar moeder geen verdriet doen. En ja. dat vind ik ook een hele leuke eigenschap eigenlijk wel. Dus uh, ik neem haar niet kwalijk. Ik heb het wel jammer gevonden, want ik, uh, op een gegeven moment um, daar hebben we wel gepraat toen in die periode van zo rond de twintig. Ja. En toen wilden ze geen kinderen. En ik vond dat heel verstandig van haar eigenlijk, omdat ik, ik vind dat wij als mensheid een wereld geschapen hebben waar kinderen eigenlijk niet in thuis worden. Oh, dat ja, wel je maakt het mij ook lastig, want je, je geeft zoveel aanleidingen om weer voor mij een heleboel nieuwe vragen te stellen. Maar ik, ik denk wel dat we moeten gaan afronden. Ja, ik ben het met je eens. Maar mag ik dan toch nog één dingetje? En dat is heel kort. Heb, ja. Hebben wij nog contact met elkaar? Want ik zou hier graag met jou over door willen praten. Nou, laten we afspreken dat je, dat je... Je kan gewoon even mailen op nacht.eo.nl en daar kan ik dan weer op reageren. Ah, is, is, okay. dat, is dat een goed idee? Um, ja, je moet alleen even zeggen eo.nacht.nl Nee, nacht.eo.nl nu ja. moet ik het onmiddellijk neerleggen, want anders vergeet ik Nacht. Je krijgt nacht. een mailtje van me. Dank je wel. Yeah? Okay. Ja? Oké. Okay. Dank je wel. Doe Dag. Dat, uh, dat was Theo. En het, uh, ik vind het siert hem dat hij, uh, dat hij ondanks alles wat hij mee heeft gemaakt... zo uh, toch nog positief in het leven staat. Uh, zo klinkt het in ieder geval. Uh, ik pak er uh, gewoon nog even snel een andere bellen bij. Dus even kijken of dat werkt. Uh, ik ben altijd heel handig met die techniek. Even kijken. De nacht op één, goedenacht. Ja, goedenavond. U spreekt met Ben Felse. Met Ben? Martin ben Sorry, met Ben? Ik... Bentfelsen? Ah. Ik zeg wel uit de water zit nu. U zegt uw achternaam. ik Ben Bent ah, En ik wilde graag een gesprek hebben over opvoeding. Ik ben ook gescheiden. Ja. Maar bij ons is het allemaal erg goed gegaan. En dat wil ik er ook weer van laten weten. Ik kom ook uit Den Haag toevallig. En ik ben helemaal gek op mijn kind. En op mijn kleinkind trouwens ook. Maar ik, ik vind... Er wordt te veel over die scheidingen gepraat... dat dat niet harmonieus is. En het kan wel harmonieus gaan, want dat is bij mij geluk. En hoe ging dat bij, bij dan? Bij mij en mijn ex. Hoe ging dat dan? U? Hoe ging dat dan tussen u en uw ex toen u uit elkaar ging? Nou, uh, ja... Dat ging een beetje vreemd. Uh, zij was vroeger mishandeld geweest thuis... in behandeling bij een psychiater. En ik heb toen... Uh, uh, op een gegeven moment kwam ik ook bij de psychiater. En die vond... Dat wij moesten gaan scheiden, daar was ik nog wel boos over. Maar het is uiteindelijk toch gebeurd, want het ging tussen ons niet meer. Nee. Maar ik heb wel gelijk, dat mevrouw toen afgesproken, Joh, ik, ik werk natuurlijk door de week, want ik werk duur door de week. Ik zeg, ik wil gewoon iedere zondag mijn kind hebben. Ik zeg, want ik wil gewoon het contact met mijn kind blijven behouden. Dat wil ik, die wil ik niet kwijt. Ja. En dat heeft mijn ex ook -no toegestaan. En ik heb iedere zondag gewoon mijn zoon gehaald. En uh, we hebben... Het altijd in een soort harmonie gedaan. Ik heb altijd gezegd tegen mijn zoon... Je, je, je woont bij je moeder... en je moeder maakt thuis de regels uit. Hier maak ik de regels uit. Dus als er wel eens een keer een probleempje was... het was een, nooit zo'n groot probleem of zo... maar dan, was, dan moest ik hem toch verwijzen naar zijn moeder. Ik heb wel nooit tussenin gezeten. Dus hij legde echt zeg maar, de, de, de verantwoordelijkheid voor zijn opvoeding... gewoon bij, bij de moeder neer? Nee, ik had zelf ook de verantwoording. Kijk, als ze ziek was of wat had... Dan haalde ik hem. Ja. En, uh, als hij, uh, en dan haalde ik hem gewoon. En dan kon hij een week, twee, drie weken, drie weken bij me blijven. Ja. En ik uh, had ook veel gesprekken met haar. Ook tijdens die uh, scheiding Over hoe het met mijn kind ging. Uh, ik ging ook met haar. Of alleen met mijn zoon naar zijn school. en zat op een Montessori school. En daar kon ik dan gewoon een dagje bij blijven. Bij, bij de les en zo. Zodat ik zelf kon zien hoe het op school ging. En uh, dat meemaakte. En uh, op een gegeven moment uh, ja, was hij wat ouder en toen kwam hij gewoon door de week ook bij mij. Toen kon hij gewoon zelf, zichzelf verplaatsen, want dat was negen toen ik ging scheiden. Ja. Dus dat was nog een beetje te vroeg. En uh, zomaar, vanaf zijn veertiende kwam hij gewoon naar mij toe. Ik was toen de tijd trendbestuurder en dan, uh, dan kwam hij gewoon bij mij gezellig en dan... Ik heb ook duidelijk ook wel met de opvoeding te maken gehad... omdat ik ook met die school bezig was. Ja. En hij begon op een gegeven moment te puberen. En uh, nou, ik zei al, ik kwam uit Den Haag. Ik woon dus niet in Delft. Ja. Maar uh, hij ging op een gegeven moment... Ik, ik, uh, ik kwam bij FCA en ik had hem gezegd... je mag niet naar FC Haag, het was een jaar of twaalf. Ja. En wie zie ik daar naar buitenkant? Moet mijn zoon. Ik denk, ja, dan kan ik twee dingen doen. Ik denk, ik kan heel boos worden en hem uh, vooral alles verwijten... Of, ik, ik moest al stiekem denken aan dat, dat nummertje van Wim Zonderveld Rekken en daarbij blijven. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Nee. Uh, dat is een nummer van Wim Zonderveld en nee. die zei altijd Rekken en daarbij blijven. Dus inderdaad, ik heb gewoon twee seizoenkaarten gehad En we zijn samen heel lang naar FC Den Haag gegaan. Dat is goed. En dan zorgde ik wel dat het niet op de slechte tribune zat. Maar gewoon op de tribune waar de ouderen waren. Waar ik ook was dan. Kijk. En dus we, we hebben een goede band gekregen. Ja. Als kind ik met mijn kind. En toen hij nog klein was... toen werkte zijn moeder s'avonds... en dan was ik nog wel eens thuis... en dan lette ik op die kleine... en ik kan iedereen aanraden... om daarvan te genieten. Want je geniet er niet genoeg van. Als je, als je ouder bent... en je kijkt daarop terug... dan denk je, ik heb er nog niet genoeg van genoten. Terwijl ik er uh, echt veel genoten heb met mijn kind. En het, was een, uh, het is ook een vreselijk lieve jongen... en hij is nu 37... en ondertussen zelf vader. En hij... Uh, nou, ik heb nog steeds een hele goede band met hem. Ik woon in Delft, maar hij woont dan helemaal in Boksmeer. Maar ik ga, dan, uh, ik ga dan om de drie, vier weken ga ik daar een weekendje naartoe. En dan blijf ik er gezellig bij. En nu heeft hij dus zelf een zoon. Die is inmiddels drie. En dan herken ik dus de leuke tijden die ik met, met mijn zoon heb gehad. Die zie ik nu uh, tussen, tussen mij, maar ook tussen zijn vader en, uh, zo, en mijn kleinzoon. Ja. En dat vind ik zo leuk om dat weer te zien. Wat mooi, hè? Ik, en, ik, uh, ik hoor echt dat, jij ook, uh, dat je echt heel erg houdt van je zoon. Ik, ik hou echt heel diep voor mijn zoon. Die, uh, ik heb, ik, mijn vader is doodgegaan toen ik 50 was en ik hield vreselijk veel van mijn vader. Ja. En, uh, ja, ook van mijn moeder hoor, dat gaat het niet om. Ja. Maar ik, ik had gewoon een hele goede band met mijn vader en mijn zoon had een hele goede band met mij. Ook met zijn moeder, ook, uh, want ook, die kom ik nog vrij regelmatig tegen, want die komt natuurlijk op verjaardag en ja, dat weet ja, ja. ik het allemaal. Ja. Die is ook hertrouwd. Okay. Ook toevallig met een uh, kameraad van mij, van mijn jeugd. Die had niks met die scheiding te maken. want dat is na vijf jaar scheiding zijn ze elkaar tegengekomen. Die zijn met elkaar gegaan en die zijn getrouwd. En dat is een hele, hele leuke band. Maar ik heb ook nog steeds een goede band met hun, alle twee. Omdat ik dus, ja, dat jongen, een, die, die man van mij was een, een kameraad van me, ja. Toen ik een jaar of twintig was. Dus uh, ja, nou, gewoon leuk. Wat grappig, joh, dus, Maar eigenlijk is jouw punt, van, uh, het kan wel gewoon goed gaan, ook al ben je gescheiden. Als je maar gewoon uh, duidelijk met elkaar afspraken blijft maken. En uh, uh, toch een beetje contact probeert te zoeken en... Uh, en je gewoon voor je kind ja, probeert en, te en zijn? Ja, en af en, toe, af en toe moet je eens een stapje terug doen. Het is niet anders. Toen ik, toen ik ging scheiden, toen zei de rechter, zij is de voogd. Dan kun, je, dan kun je natuurlijk een heleboel moeite gaan doen om voogd te worden ook voor je kind. Ja. Maar je kunt beter proberen om het met elkaar goed te regelen. En dan moet je gewoon even een stapje terug doen. Er zijn wel wat dingetjes waarvan je denkt, nou dan moet ik even een stapje terug doen. Het is niet anders. Ja. En door een scheiding is, is niet niks. En zeker voor een kind niet. Nee. Maar... Door zelf van af en toe even, even jezelf in de hand te houden... kun je het een hele mooie, uh, toch een hele mooie tijd met je kind maken. Nou, dat vind ik een dat... mooie les uit, uh, uit Den Haag of Delft nu. Ja, ik woon nu in Delft. Maar het, maar het gaat me vooral om mijn kind. Want mijn kind is nog steeds gek op me. Ik ben nog steeds gek op mijn kind. Hij is nu 37. Hij doet het hartstikke goed. Ik ben vreselijk trots op die jongen. En dat laat ik nog steeds blijken. Ik ben nu 60, maar hij is 37. En ja. dan... Uh, ja, ik laat van gewoon denken dat ik heel erg trots op hem ben. En dat zijn nog steeds leuke dingen. Mag ik jou bedanken? Ik heb met een glimlach geluisterd naar je. Ik word er helemaal vrolijk van. Ja. Fijn. Ja, u ook. En u ook hartstikke bedankt dat ik eens een keertje dat nog vertellen. Nou, Dank hartstikke gezellig. Leuke nacht nog, hè? Ja, hoor. Bedankt, ja. Doerhoeg. Ja, zo kan het dus ook gaan. Dat is een heel, een heel positief aan om blij van te worden. We zijn, al, we zijn al lang aan het praten, natuurlijk, al een, een kwartier of drie. Uh, en ja, dan, dan, dan voel je toch een beetje aan. Dan wordt het toch even tijd voor, uh, voor muziek uh, van uh, van Blautsum. En uh, het grappige aan Blauwzoen is uh, die, die man. Ik weet niet of je hem hebt gezien. Uh, die, die lijkt een beetje op At de Boer. Ik weet niet of je die nog kent van vroeger. Dat is uh, de oud EO-directeur. En die had toen ook zo'n lange zwarte beetje baard en een dikke uh, dik brilmontuur. En dat is nu weer helemaal hip. Blauwzoom. Uh, dat is niet Ad de Boer. <laughs> het is modern met het nummer Elephants.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 zoon. Ze zijn ook vaak bij de wereldrijd door en uh, doen daar uh, indrukwekkende, indrukwekkende, optredens hebben ze daar. Uh, ik heb aan de lijn zonder dat hij het eigenlijk wil, maar hij belt toch zelf in. Dus ja, Henk, je bent er weer. Hallo, Henk. Ja, maar ik wou hem niet in haar Nee, ik snap het. Maar ja, je weet, ik heb maar natuurlijk beperkt tijd uh, tijdens een nummertje en dan neem ik een lijntje op. En als jij bent en het nummer is bijna afgelopen, dan, uh, dan ben je de pineut. Ja. Ik wil het vertellen tegen jou persoonlijk, maar Oh, niet in de uitzending. Oh, weet, weet je wat we dan doen, Henk? Dan neem ik gewoon even een ander lijntje dan moet je even mijn mail op nacht.eo.nl. Dat zal ik doen. Ja, ja dankjewel. Ja. Doei, doei, Even kijken hoor, ik heb nog een ander lijntje hangen, die zet ik er gelijk in. Hallo, goedenacht. Goedenacht met uh, Rick. Met Rick, hallo Rick. Hallo, Gaan we nog steeds over opvoeding, of uh, gaan we ook... Uh... Door discussiëren. Nee, we, ja, we discussiëren door, maar nog steeds over opvoeding. We hebben nog een uh, tien minuutjes en dan is, het, uh, dan is het even klaar met discussiëren. Maar vertel, wat, waar wil, jij het, uh, wat wil jij vertellen? En ik denk uh, van de opvoeding, uh, nou goed, uh, ja, uh, was zo'n lange discussie. Uh, ik heb echt uh, anderhalf uur bij me zitten luisteren. Oké. Okay. Uh, uh, uh, en, uh, en, uh, en wat vond je ervan? Of hoe, uh, hoe kijk je daar zelf tegenaan? Uh, ik vond eigenlijk uh, dat opvoeding uh, meer te maken heeft met uh, hoe je... Hoe je hoe je ouders opgevoed worden. Ja. Want, want die hebben gewoon ook een opvoeding gehad. Die leren wat. En daardoor gaan ze jou opvoeden. Ja. Denk ik. Dat klopt. Dus je zegt wat de, wat de ouders zelf mee hebben gekregen, dat dragen ze ook weer over hun kinderen. Over en wat ze uh, hun niet bevallen, dat ze dat ook weer niet gaan doen. Ja. Uh, ten opzichte van hun ouders. Nee, je, je, je, wordt toch niet, je wordt toch niet een soort kopie van je ouders? Je hebt toch ook... Nee, maar meer ouders zijn toch wel zo bezig van, uh, goh, dit vond ik niet leuk in mijn, mijn opvoeding, dat ga ik niet tegen mijn kinderen doen. Ja. En, wa, en wat was dat dan bij jou zelf? Heb jij heb zelf kinderen? ik heb een, ik heb een dochter, ja. Oké. Okay. En, en hoe ging dat dan bij jou? Want Had jij dan dingen die jouw ouders deden waarvan je dacht, ja, dat, zo ga ik niet mijn kind opvoeden? Nee, nou, uh, ja, uh, ik, ik, helaas, uh, ja, ik zie mijn dochter niet meer zo vaak, maar in het begin was het gewoon, van, ja goed, meer vrijheid geven, dat mag wel, dat, en uh, meer, ja, ik weet niet hoe je moet zeggen. Maar, maar hoe bedoel je, je ziet jouw dochter niet meer zo vaak, waarom niet? Nou, um, we zijn gescheiden, dus, nou ja, goed. Uh, en, je, je, je, ben, je, je bent gescheiden en, en jouw ex-vrouw heeft, heeft de voogdij of iets dergelijks? Je zou sowieso de voogdij. Nou, ik woon op zelf op Tessel en zij wonen in Groningen. Dus het afstand is groter. Oké. Okay. En hoe oud is jouw dochter? Ik nou twaalf, denk ik. Twaalf, oké. Okay. En je ziet haar nooit of niet zo vaak? Nou, ik heb er al uh, zeven jaar nieuw gezien. Dus. Dat is wel heel erg lang. Ja, dat is best wel lang, ja. En waarom mag je haar niet zien? Of, wil je, of, of is het gewoon, uh, gebeurt het gewoon niet? Ik heb meer vrede mee van. van ik, ik, natuurlijk, maar ik denk dat ik er wel mag zien. Maar ik heb meer zoiets van, uh, ik denk dat als zij op een bepaalde leeftijd is, dat ze mij wel wil zien. Dat is gewoon... Ja. Dus jij wacht tot ze zelf contact opneemt? Ja. oké okay. Normaal of niet, ik. Ik weet, ik weet het niet, ik, ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Maar ben je dan niet gewoon heel benieuwd hoe het met haar gaat? Want bel je wel eens nog met je ex-vrouw dan? Of hebben je, heb je nog wel eens contact met elkaar? Ja, via, via de rekening. Zeg maar. Via de rekening? Ja, ja. Ja, elke, elke maand een cheque onderschrijf, zeg maar. Nou, uh, ja, limitatie heet dat, hoor. Ja, maar, en, en dan doe je er een briefje bij van hoe gaat het? Nee, nee, nee. nee. Ik, nee maar, ik heb uh, op een gegeven moment heb ik bijna ik heb geen contactverbod of zo, hoor. dat gaat er niet om. Ja. Maar, maar meer zo van, uh, ik heb met, met mijn ex-vrouw, zeg maar, een, uh, nou, geen contact. Geen contact. En okay. zij vindt het ook niet leuk, omdat ik contact met haar heb. Ja. Dus die heb ik gewoon uh, helemaal uh, met me gestopt. Oké. Okay. En, en ik uh, gewoon, ja goed, daar heb ik ook geen contact met mijn dochter natuurlijk. Maar nou, mis je je dochter niet onwijs? Ja, dat weet ik eigenlijk niet hè. Dat is raar, want ik, ik, ik, ik zie dat natuurlijk nooit. Nee. Dus ik weet niet wat ik mis. Maar je, je hebt het toch in het begin, want je zegt ik heb haar nu zeven jaar niet gezien. Ik weet niet wanneer, wanneer ben jij met, jou, uh, met jouw ex-vrouw, uh, zeg maar, wanneer zijn jullie uit elkaar gegaan? jaar Geleden. 9 jaar geleden, dus dan heb je wel de eerste drie jaar heb je er gewoon meegemaakt. Ja, klopt. Ja, ik, ik weet wat je bedoelt, maar op een gegeven moment, als je dan uh, aan elkaar gaat, dan, dan ben je ook aan elkaar. Ja. En dan heb je wel het gevoel van, goh, uh, ik wil mijn dochter zien. Mm -hmm. En uh, ik heb er ook wel een paar keer geleden, maar op een gegeven moment krijg je zoveel ruzie met je vrouw dat gewoon, dat voor mijn gevoel, ging het dan ten kosten van, van haar. Ja. Dus was het beter voor je dochter als jullie, uh, als jullie uit elkaar gingen? Ja. Ik okay. bedoel, die ruzie onderling is niet goed voor je dochter, hè? Nee. Ik, ik, ik kon ook aan een, aan een familie... Uh, nou, mijn ouders zijn pas gescheiden toen, ze 18, toen ik 18 was. Ja. Want uh, die zeiden altijd van... Uh, de kinderen eerst uh, de deur uit, dan gaan we scheiden. Ja, ja, nou, dat klinkt een beetje cru. Meegregen. Maar... maar heb je, heb je dan wel een, een goede opvoeding gehad? Want konden ze nog wel een beetje met elkaar overweg? Ik heb een hele goede opvoeding gehad. Ik, uh, mijn ouders waren echt uh, perfect. Mijn moeder was uh, lerares en mijn vader uh, ook een hele goede... Nee, ze hebben me altijd opgevoed. En ik heb nog twee broers. Perfect. Okay. Ondanks dat ze eigenlijk niet meer met elkaar door wilden... bleven ze voor jullie bij elkaar Zij, en was ze, het ze dus gewoon Ze hebben altijd gezegd... Want, maar, dat heb ik ooit een keer uh, gehoord, toen ik een jaar of tien was... Zeg ik, op, de, op de bank, zeg maar... Of op de, dat, op de gangtrap hoor ik mijn ouders een ruzie maken. En uh, hoor ik zeggen, als we kinderen volwassen zijn, gaan we uit elkaar. Men, dat vergeet ik nooit weer. Ja. Maar ze hebben altijd goed voor ons gehoord. Oké. Okay. Nee, ik ben, ik ben trots op mijn ouders. Dus, uh, Oké. Okay. Mijn moeder is vorig jaar overleden, maar... Oh, gecondureerd nog. Nou ja, maar goed, maar daarmee heeft niks mee te maken. Gewoon, nee, Goeie daar goed Oké. Okay. Rick, mag ik jou bedanken voor je verhaal? Oké okay. en, uh, en een fijne nacht nog. Oké, okay. jij ook nog. Uh, even. Dankjewel. Even, nou ja, ik zit er nog tot zes, maar het komt helemaal goed. <laughs> uh, ja, we gaan, uh, we gaan denk ik maar afsluiten met, een, uh, met, uh, met muziek. Uh, het past niet helemaal, maar we gaan het gewoon doen. <laughs> het, was een, uh, ik, het was in ieder geval, uh, ja. Ik vind, het toch, uh, ik vind het toch altijd weer bijzonder hoeveel verhalen je te horen krijgt in zo'n nacht. Het is dan uh, soms een beetje moeilijk om dat te duiden, want het, het is ook zo verschillend. En de een die, uh, het valt me wel op er zijn, veel mensen zijn er gescheiden. Uh, echt, echt heel veel, Eigenlijk, ik denk wel, uh, wel 80% van de vader die ik had was van gescheiden mensen. Ik hoop dat er ook mensen luisteren die gewoon nog uh, lekker bij elkaar zijn. of Misschien uh, zijn gescheiden mensen wel weer vaker, snachts wakker, ik weet het niet. Ik kijk even mijn technicus aan of er nog een mooi nummer is van twee minuten. Ja, die is er wel hè. Hij plaatst er gewoon eentje in, zo is die technicus dan ook wel weer. En even kijken, ik ben benieuwd wat hij dan voor mij klaarzet. Ah. Nou ja, goed. Uh, de tijd van praten is nu een beetje voorbij... want uh, het volgende uur gaan we wat meer met muziek aan de slag. En dat zometeen, maar eerst gaan we luisteren. Als ik me niet vergis, naar het nummer I Don't Mean. En dan komt er nog iets wat ik niet kan zien. Het is een verrassing.